Deel Dale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 Weet de brandweer al dat het begonnen is? Ik heb de brandweer niet nodig om te weten dat het is aangestoken. Door wie? Ja, deed de natuurlijk. ik hmm. aard ook voor hem meten. Aard? Aard zou nooit iets tegen ja. jou doen, man. Oh? en hoe weet jij dat zo zeker? Ja, gewoon, ik ken hem toch? Ja, ja. Nou, gelukkig doen de luikjes zich nog wel, hè?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 Een eerlijke... Hardwekende... Dat heeft er verder niets mee te maken. Ik ben er voor het algemeen belang, meneer Pruis. Oh. Niet voor het uwe, niet voor het zijne. Maar wel voor je eigen. Nou zeg, als u het gaat worden. Bolderwijn. Kees Bolderwijn. Zegt die naam je wat? Waarom vraagt u dat? Nou, die meneer Bolderwijn... die schijnt namelijk precies te weten hoe het allemaal moet. He, die krijgt de ene vergunning naar de andere voor elkaar...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 Als u nu van tevoren zorgt dat Ik er. Ik denk dat wij nog aan wat begrijpen nou. Ah. Oh, dat was even lekker, zeg. Ik <laughs> ging er vol in, maar. Hé, <laughs> <laughs> uh, jij kan wel wat afleiding gebruiken, toch? Zullen wij nog een autootje scoren? Dat ging lekker, toch? De vorige keer? Ik ben er met mijn klaarheids. Ja, vanavond even niet. Ik ga liever een biertje drinken. Uh, uh, ga mee, man, ik tracteer. Oh, ben je weer boven Jan dan? Ik krijg nog wat geld uh, uh, uh, uh, uh. van jou. Dat zit wel goed. Uh, nog even geduld. We gaan gewoon naar het uitzicht. Uh, daar heb ik geen geld nodig, dus. Jezus, haar. Veel schade. Nou, die luikjes die doen het nog. Maar verder. Uh... Wat een berg. Ja. Nou, alle energie die je daarin hebt zitten.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 Ik hou wel van een beetje concurrentie. Jij? Ja? Of concurrentie, uh, competitie. Een, een uitdaging. Dan ben ik op mijn best. Oh, sorry. Precies. Hij zit er Ik wat uit. Ah, oh, Freddy is er ook pas net. Ja, hij gaat. Dat Hé, hey, weet je wie ik tegenkwam? We gaan net beginnen. Je moeder. Bij de markt. Oh. T tik jij af of uh, zal ik de eerste maat aangeven? Uh, ik tik wel af. Ze had het over een meisje. Edith. Heeft oh, Freddy een andere vriendin? Edith. Zeg je dat wat? Oké, okay, ik doe het wel. 1, 2, 3, 4... Ja!